in het vers 44 de uh, kolom of de regel, de volgende regel mm -hmm. tussen hakjes staat het Barahu et Mekalalehem. dus zegen hen die jou vervloeken zegening is altijd chassadim. en zij die jou vervloeken is altijd de linkerkant. Altijd die zij die dus aanleunen aan de linkerkant en die trekken het licht gogma naar beneden. Dat is Klala. Dat is, dat is de ver, vervloeking. Ja, vervloeking is het aantrekken van de gogma naar beneden, naar de Klipot. En wat moet je doen? Baragho, dus binnen jezelf heb je de, deze kracht. Die vervloekt is. En die, en die vervloekt. Dus de wens om te ontvangen voor zichzelf. En die dan aantrekt het. Goch Naar de klipot. Wat moet je daarmee doen? Moet je baragho, moet je zeggen. Aan die moet je dan... Chassadim geef. Wat ontbreekt aan de, vervloek, naar de vervloekte ontbreekt Chassadim Er is chogma. Chogma wordt onegen gebruik. En wat moet je doen? Geef hem gesadim. Dan wordt het omhuld. Dan dan, dan uh, met gesadim kan het wel ontvangen worden. En het gaat niet naar de klipoot. Ja, altijd het tegenovergestelde. De zegening en... en vervloeking. Vervloeking is altijd trekken van gogma naar jezelf toe. Eigenlijk, dat is... Uh, het is ook net, net als was een film... als ik op, op, de, op de tv had ik gezien... zo'n mooie film... erg, was een keertje... een maand geleden of zo... was het over piraten, piraterij... was een zeer mooie film over het eiland en dan weet ik veel en dan is het een mooie film dus het is een grote piraten, de grootste piraat van alle tijden dan was het zo'n zo en uh, dan moesten ze dan harbor moesten ze, ze zeker een eiland veroveren en dan zeggen ze nou die, die goede piraten zeggen dan nou met hen vechten dat is uh, ja, want die zijn die hadden de kracht op het eiland hadden ze de kracht van de van de Citra Agra, zo geweldig en er uh, was ook een, een een vrouw die werd daar naartoe gestuurd, gedo En gedoe naartoe en uh, weet het, meegenomen daar naartoe met, met een met een zoiets een collier, weet ik niet wat het allemaal was maar voor mij belangrijk was dat het, het was die, die krachten en dan de baas daarvan dat op dat eiland, dat is een de piraten, maar dan die, die iets hadden gestolen, gouden dingen, iets, en zij werden vervloekt. Dan hij die vertelde hij dan tegen deze mevrouw, dat, wat was de vervloeking? Dat was geweldig. Hij zei tegen haar dat, en zij ook dat ook gezien aan hen, dat alles wat ze eten, alles wat ze drinken, alles wat ze nemen op in zichzelf, ...gaat gewoon... ...naar de knoppen, dus het wordt niet... Uh, ...het gaat weg... ...dus als het ware weggespoeld... Of, uh, ...het komt geen einde... ...het komt niet voor het goede... ...alles wat ze eten... ...hebben ze uh, honger... Het, het, ...en... ...wat ze ook hebben... Eh? Mirage. ...mirage... ...alles wat ze hebben, dan is het net zo... ...dat is... Uh, ...het is nooit... Uh, het is vervloeking. Dus, wat, hoe meer ze hebben, hoe meer ze willen hebben, en komt geen einde. Dat is vervloeking. Ja, hoe, ja? ja maar wat, dat is, dat is wat het verschil tussen Jacob en Esau. Dat is de goede, goede neging en de slechte neiging. Toen de ja Jacob terugkeerde op de weg, wat zei hij tegen hij zei, Yeshle Akori, ik heb alles. Dus ik ben volledig man. Ik heb alles wat ik heb. Is alles, het is rond. Ik ben heel. En wat zei Esso? Ik heb Yeshle Harbe. Ik heb veel. Dat betekent veel, nog meer, meer, meer, meer. Het is geen einde. Niet genoeg. Is, dat is het verschil tussen gezegende mens en vervloekte mens. Daarom verder, verder. Daarom is het. Alles heeft hij. En nog meer gaat hij dan verder. Nog een film, nog een film. Nog, een, nog uh, verder. Nog uitdagingen, uitdagingen. Waarom? Het is nooit heel. Het is niet genoeg. Het is uh, steeds hebben, hebben, hebben en hebben. En zonder zegen. Daarom Yeshua zegt, binnen de mens, binnen zichzelf, de mens moet zegene de verflukte. Hij die wil alleen maar ik wil, ik wil, ik wil in de mens, die moet je zegenen, die moet je dan chassadim geven. Rechts moet geven aan links, binnen de mens. 45 Le man tiju bij vanim laavichem sheba shabayim. De volgende regel. Asharhu hu mazriah shishim sho velatovim umamtir ala tzedikim. We al de volgende regel. Gam al areshaim. Geweldig wat je nu Hier ook de van het koninkrijk der hemel. Why moeten we the, why do doen? Why moeten we the bows, let's say, the, the andro liefhebben? Kijk wat die zegt ons. Le man, obdat kihuba nim, obdat jili zullen zonen zijn. La avichem for jili father die in the himmel is. De vader is in de hemel betekent dus de zeerampien zetelt in de hemel. Asherhum azriach, dat hij, want hij laat zijn, want hij laat zijn zon schijnen. La ra'im aan slechte, welat en aan goeden, om um en hij doet regenen. Brengt regen. Alle tzaddikim op de rechtvaardigen. We gaan alle en ook op de wettelozen. Op de boosdoeners. Kijk, dat is de wet van, van de, het Koninkrijk de Hemel dus niet het aardse van dat wij zijn goed en de anderen zijn slecht dan is het wishful thinking, iedereen begrijpt het? qua krachten is het zo so dat het licht schijnt op dezelfde manier aan de rechtvaardigen en aan de bozen aan de kwaaddoeners, waarom? Wie weet wie zegt waarom. Waarom van de kant van het licht geen onderscheid is hm? het onderscheid altijd komt van wie van de kilim? Licht licht verandert absoluut niet. Licht is zo als de kaf is van van Adam Kadmon, tot aan de malchut van de Ossia is precies hetzelfde licht. Precies hetzelfde licht. Niets, niets verandert aan het licht. Wat verandert aan het, wat wie doet al die veranderingen? Veranderingen de keelie. Ja? In de wereld uh, uh, Adam Kadmon is het niveau van ketter de kelim oftewel de werelden bij vergroving van het licht is, geeft een vergroving, vergroving van het licht een niveau keter in de is vergroving van de kelim van het niveau van Gogma, Bria Bina enzovoort nee? en zo ook bij de mens niets anders het licht is precies hetzelfde, alleen het licht komt in mijn kilim, en door mijn kilim geeft die mee, en het gevoel van zekere begrenzing, want het licht komt in mijn kilim, en vanaf het perspectief, let op, vanaf het perspectief van het licht, kent die geen begrenzing. Ook in mijn kilim, wanneer het licht in mijn kilim is. Ik voel deze begrenzing van het licht, maar het licht gaat door mij heen en voelt geen begrenzing. Duidelijk, betekent welke begrenzing de mens ook maakt. De rechtvaardige maakt goede begrenzingen, de boosdoener die maakt geen begrenzingen of slechte begrenzingen, die trekt het naar zichzelf toe. Alleen van de kant van de ontvanger... Zijn er, is er verschil in het in smaak in het sma in smaken van het licht. En, maar ten aanzien van het van het licht niets veranderd, daarom zeg je dat, dat, dat hij jullie vader in de hemel hij schijnt en laat zijn zon schenen zowel aan slechte als aan goede slechte of goede is ten aanzien van de kilim en iemand die bijvoorbeeld nieuw slecht is op een andere tijdstip kan goed zijn ten aanzien van de kilim gereed zijn van een kilim, zegt men het goed of slecht. En als kilim vinden, als kilim het licht ervaren als goed, dan zijn dat kilim die gecorrigeerd zijn. Als zij ervaren dat als slecht, slecht, niet gecorrigeerd zijn. En dat, dat is dan de overweging die bij iedereen moet zijn dat om te zichzelf in te stellen dat vanaf het licht gezien is er geen eh, Hashem of het licht maakt geen onderscheid tussen goed, tussen tzedikim, tussen rechtvaardigen en tussen de kwaden. dat moeten we doordrongen worden en niet te denken dat jij, dat jij, of jij goed bent of iemand anders goed is überhaupt denken dat je goed bent is einde van het werk het einde van het goede is wanneer een mens denkt dat je goed is en dan is, het, dan is het gissaron, geen gissaron geen tekort Hoe kan, wie, wie, van wie kan je dan ontvangen als je geen tekort hebt je, je zegt dat je goed bent daarom is het geweldig om dat gevoel hebben dat jij uh, de hoogste gisteren, het hoogste tekort heeft niemand anders heeft zo'n tekort als ik nou dat is geweldig dat is, dan ben je geschikt Echt, dan ga je, ga je enorm veel vooruit snel vooruit Heb je dat jij meent ook dat niemand anders heeft zo'n tekort als ik waarom is het waar dat iedereen van jullie... of ik, of jullie... dat iedereen kan zeggen... niemand anders in de wereld heeft zo'n groot tekort als ik. Waarom is het waar? Het is ook waar. Waarom? Huh? Nee, maar waarom is het waar? Waarom? Individueel werk verder, maar waarom is het waar? Waarom is het waar dat... ieder van ons kan zeggen... Ik heb de, het hoogste tekort van alle mensen die op aarde lopen. Ten opzichte van zichzelf. Huh? Ten opzichte van zichzelf. Maar hoe? Hoe? Oké, okay, verder. Maar waarom? Hoe? Ten opzichte van wie? Oké, okay, maar dan ten opzichte altijd wij we, uh, worden gerelateerd altijd aan het licht. Ik kan... Waarnemen, waar, nemen, waar do, waarmee? Alleen via mijn Mijn kilim. Alles wat buiten mijzelf is, de schepper. Ja of niet? Als ik kijk naar, naar jou, Henk, of naar, naar tafels, naar wie dan ook, van jullie. Ten aanzien, vanaf, vanaf, vanaf, van vanaf het, pers, het, pers, het perspectief van de schepper, van het licht, hij voelt jou volledig. Ja of niet? Alleen jij ziet wel van binnen jouw kilim zie je allerlei tekorten. Dus ook jij als ik kijk naar jou bijvoorbeeld, ik, ik weet dat alles bij to myself is a shem. Is het ja, is, is licht. Dus hij voelt jou volledig. Maar jij vanaf jouw perspectief, vanaf jouw innerlijk. Zie dat het niet zo is, want jij ziet wel te tekorten. Zo so, elke mens die aan zichzelf werkt, die moet zien dat alles, iedereen, alles is buiten mijzelf, is, is het licht. Want jij ervaart alleen jouw kilim. En niet projecteren iemand anders, gekeken kijken, hoe die ander is, hij is die slecht. Hoe weet je, hoe kan je dan zijn kilim komen? Cool? misschien iemand die nieuw slecht... in jouw ogen is... misschien heeft hij... een geweldige taak... te doen... En, de, en alles heeft zijn eigen... ontwikkeling... zijn eigen... eigen uh, werk... wat... de weg wat... je moet meemaken... dus altijd denken... weten alleen vanuit jouw eigen kerim... jij ja, want... Altijd moet je zo zien, ik en het licht. Ja of niet? Ik en de volmaakte. Als ik dan tegenover het licht sta, ervaar dat ik sta tegenover de volmaakte, dan voel ik inderdaad dat niemand anders heeft zoveel tekort, gisteren, als ik. Vergeet je? Zelfs Jeshua had gezegd aan de, die mevrouw die liep achter hem. Ja, wie was dat? Iemand die, die zei tegen hem, goede. Hij zei, nee. Goede is alleen, de vader is goede. Eigenlijk, want alles wat hier, dat, omdat de klie, zelfs de klie, de hoge klie, ketter, toch is geschapen. Maar hm? ja, kon die zegt, ik heb alles. Jacob, Jacob zei alles, alles betekent? Dat betekent wat, wat zei Jacob zei? Ik heb alles. Hier is Jacob, hij zei ten opzichte van Essen. Hij zei: Ik ben tevreden met wat ik, heb, uh, ben ik wat ik heb. Ben ik tevreden? Ik begrijp dus wat ik heb, ben ik tevreden met wat ik heb aan het Goede. Maar de korte natuurlijk had hij ook. Alleen ten opzichte van de van de slechte neiging, dan gaf hij aan dat de goede wat je ook aan goede hebt of ontvangt, dat is al al voldoende op elk uh, moment op naar. Ja, het is al wat je wat je al kan ontvangen betekend, in, wat betekent dat, Jacob wat betekent, Jacob zei dat, ik heb alles betekent, in de staat in de rechterkant ja, ja, ja, misschien aan de rechterkant, maar dan, hij had gezegd zo in mijn toestand, wat ik, waar ik nu ben, met mijn kilim, die ik nu heb opgebouwd, bij Lavan. ja, hij had twintig jaar gewerkt voor Lavan. Voor ja, die twee noeken heb je gewerkt. Dus yes. wat ik had gewerkt, ik heb opgebouwd mijn kilim. En dat is mijn goed. Yeshli Akul. Akul? Ha wat had je gezegd? Yeshli Akul. Akul betekent. Ja? En hij is de rechterkant. Ja, yeah. dat is yeah, this, this, echt. Hij is de rechterkant en de SF is de linkerkant kan je ook zo zien, maar wat had je gezegd? Yesli eigenlijk is dat vertaling van ik heb alles. Dat is gewoon, uh, hoe zeg je dat, een vertaling. Maar als je kijkt, neem de hele taal, dan zeg je, yes, hakol betekent ik heb hakol. kol. is zeer en pin. Kol betekent kaf is twintig, en lamed is dertig. Dus, uh, zogers zegt het is 50. Dat is dan 5-sfeer rood van de 5-gasadiem van de zeerampien, die hij geeft aan de he. Ha-kol, zie je, Hakol, kol ha is maal goed. Dus Hakol kol betekent dat de zeerampien, kol, 50, ja? en ha daarvoor, ha-kol. H ha is maal goed, 5, alleen 5-sfeer Dus dat is een toestand waarbij. Zivuk is tussen de jesot. Ja, zivuk van de zivuk. 50. Het kol i. En hij. Mal goed is hij. 5. hakul. Dat is de volmaakte zivuk. Eenheid tussen het mannelijke en het vrouwelijke. Dus hij had gezegd eigenlijk. Bij mij is dus jesot. En de malgoed. Heb ik wel gebracht tot tot eenheid. Maar het wil niet zeggen dat het allemaal... Hij was de kieferet van de zierenpiek. Dat was zijn kracht. Van Jacob. Oké? Okay. Dan weten we wat het betekent dat het... Dat het de, de van boven schijnt Hashem... Op dezelfde manier aan allen. Dat is bijzonder belangrijk, omdat kijk nou naar elke religie. Elke zegt: die zegt nou, wij, christenen, die wij worden, of, of binnen christendom, of we Joden noemen, wij worden gered, wij worden, die anderen worden niet gered. En binnen Joden, of binnen allerlei andere religieën, ja, de ene beweging stroming die zegt wij de andere zegt wij de andere zegt minder of deugen allemaal is allerlei speciale kledij en allerlei andere dingen tradities en jij moet het weten want wij leren de onomstotelijke wetten van het helaal en niet de menselijke traditie en daarom, daarom brengt het de redding. De redding kan brengen alleen maar de bron, energie die zo so origineel mogelijk is, dat jij die aantrekt. En niet door de afwijkingen, door uh, overwegingen, overleveringen van. Die of die of die van die ander. We hebben geen overlevingen meer nodig. Ik gebruik ook absoluut geen overlevingen. Ik absoluut niet nodig. Geen, geen die, geen die, geen, niet nodig. Maar Yeshua is goed penetreren in het is de eerste lezing wat wij doen, maar stap voor stap. Uh, die ontwrikbare wetten van het heelal die Yeshua geeft dat is de origine. Geen ander, alles wat in de wereld is, jij vindt het niet gelijk. Geen redding is gegeven aan niemand, aan geen ziel. Aan geen profeet, van wie dan van welk volk dan ook, is gegeven de ware, de innerlijke wetten van het Hellouw. In de zuiverste vorm, zoals alleen maar aan Jezus. Uh, 46 ki'im te hawu, et, oh, masacharchem chem, masse ge halogam, amochassim, de volgende regel, ja, zoezot. Kijk wat die zegt, toch? Kieim, te want indien jullie zullen liev hebben het oi wegen hen die jullie lief hebben jullie dirbare jullie die jullie lief zijn die jullie lief zijn master gem what is dan jullie lone what is dan jullie do beloning what welk werk heb do to levert u welke inspiring levert u dan in transformatie proces, in transformatieproces van jullie wens om te ontvangen voor zichzelf in at, in de wens om te geven. Dan zeg ik: kijk, wat is dan jullie wens? Jullie, uh, indien jullie zullen hebben, hen die jullie lief zijn. Maar zeg hem: wat is jullie dan? Wat is jullie beloning? Hallo, gamma, mochassim, want ook de tolenaars, ja zo zo, zullen ook dezelfde doen. Wat betekent tolenaars? Betekent zij die ontvangen voor zichzelf? Zij doen ook zo. Zij hebben lief. Degene die zij lief hebben, betekent voor zichzelf. Dubbele punt. Zie je hoe geweldig wat die ons nu zegt. Dus liefhebben... Niet alleen... Die, die, die, die jullie Die jullie lief zijn. Maar dat betekent... Uh, en daarom is het ook... En je dat projecteren in, de, in deze wereld ook bijvoorbeeld. Je hebt altijd... Op je werk of elders... Mensen, iemand die... Je zegt, oh nee, met deze is gezellig. Met deze vind ik lekker. Ik voel me zo lekker zo aangenaam, zo prettig voel ik met, met, mee, mee met deze persoon. Wat doe je dan? Jij ja, zoekt iemand op, die lekker, die dan jou verlekkert, of iets anders, die naar jouw gevoel jou lekker doet, verwekkert jou, en natuurlijk is het prettig, want dan hoef je geen werk doen. Ja, in plaats van eh uh, Absoluut moet het jouw absoluut om het even zijn. Dat is moeilijk. He? Om zelfs een vijand, iemand die akelig is of verschrikkelijk is in jouw ogen, en zeer kort en erg uh, vijandig of zo, en op allerlei manieren. Je vindt het onprettig om met iemand om te gaan. Juist met hem... of met die persoon. Door die persoon, door... jouw houding... ten opzichte van die... van die persoon... te veranderen... in... liefdevolle houding... doe je werk. Dat, dat geef je... dat, dat krijg je... daardoor krijg je loon. Beloning betekent... Beloning in de zin dat je kiline corrigeert in het geven. Kijk hoe geweldig, het is dagelijks leven wat wij leren. Het is alleen maar toepas, en met vallen en opstaan. Allemaal elke dag weer toepas. 47. ואים תשאלו, לשלום אחיכם בלבדה. מה שיף חכם? הלו דפולחן דריכל גם המוחסים יעשו זאת. 47. En een andere variant van wat hij had gezegd net. te shalom, shalom. Shalom, betekent. Letterlijk, letterlijk betekent vragen naar vrede. Maar het is, wordt, het is vertaald, wordt, het is de betekenis daarvan begroeten. Maar dan vragen naar vrede. Ja, het is erg speciaal in de hele Taal yimti shevi yimti sha'ul shalom indin yuli zulen b'chrutin achim alein liv bialvad alein yuli frin alein yuli brothers indin yuli aleimar yuli brothers zullen b'chrutin mas masiv chachen what is what is their waardefuls hallo gama de tolenaars doen toch zo so. betekent de zee die de wens uitleven leven hun wens om te ontvangen voor zichzelf ja, dat zijn de mochassim de tolenaars 48 Lachen heiu ka Kasheravichem shabashamayim shalemu. En dan is het geweldig wat je nu zegt. Dus als je dat allemaal in nacht neemt, dan zegt hij, Yeshua zegt hij, Lachen heiu slimim, Daarom wees heel. Shlemim betekent heel. Van het woord shalom. Maar heel. Wees heel. Volmaakt. Kasheravichem, zoals jullie vader die in de hemelen is, volmaakt en heil is. Eigenlijk zegt hij ons wat wij weten: dat het overeenkomst naar regenschap is. Wees heil, volmaakt, zoals je vader is volmaakt. Wat betekent dat? Hoe kunnen we dan volmaakt zijn? Wat is jouw mening? wie kan zeggen, hoe kunnen wij dan volmaakt ons wanen volma volmaakt wanen, op welke manier hebben we geleerd in de zoger om te kiezen voor het volmaakt de volmaaktheid, voor het goede wat hebben wij wat hebben wij, om welke handeling moeten wij dat doen boven het verstand gaan en dat doen wij dan. We hebben dat geleerd van die twee punten. Herinner je nog? Twee punten van de malgoed. Die malgoed moeten wij brengen naar de bina. Steeds opletten dat steeds brengen die malgoed naar de binnen. En dan gaat die malgoed werken omwille van het geven. Oké, okay, het is niet waarvoor. Het is niet het einde. Want de bedoeling is om te ontvangen. Maar dan in ieder geval geven... ...dan de mal goed brengen we ...naar de bina, betekent niet alleen... ...naar de bina, betekent naar elke sfera ...in de bina. Goed opletten, niet alleen... ...naar de bina, maar naar elke sfera. Dus dan als we zeggen... ...naar de bina brengen, betekent... ...eerst naar de ketter, naar de bina... ...van de ketter. Dat is de kortste partsoef. Ja, dan hebben dat... ...dan gaan we dat verder... ...uitbouwen, verder naar bina... ...van de gogma, maar altijd... Maar goed, hij is altijd verbonden met de Bina. Van die twee punten. Op die manier kunnen wij ons volmaat maken. Op die manier maken wij ons net zoals de Vader in de Hemel. Ja, de Hemel is Zerentin. En de Vader is dan Abba, die zetelt ook in de Zerentin op de troon. Is the see the same manner of the same manner the Malchut the stayed openard the bina and he word the throne for the bina. On deze manier, zo so, leer wij praktisch. Je wilt weten, alleen maar praktisch. Je moet het gebruiken. Praktisch yeah? leren dat toepassen met vallen en opstaan steeds, vallen opstaan, niet zo, waarom, vallen? wie valt, en opstaat, deze malgoed, steeds opletten, dat die malgoed, de punt, van die malgoed, dat onderste punt, van die malgoed, dat die niet valt, onder de, van, niet valt, van die bina, terug, naar zijn eigen plaats, want dan ontbloot wordt, in de mens, zijn, Verfluking, zijn uh, beperking, simtzum, maar wanneer de maar goed, goed zit in de Bina, dan, dan de punt, welke punt manifesteert, manifesteert zich dan? De Bina. En die, er was geen, geen op de Bina, geen beperking. Dus daar mag je wel ontvangen. Duidelijk als je verbindt jezelf met de bina... daarvan de bina kan je wel... licht ontvangen in jouw... malgoed ook. Want dat is, dat is dan chassadim. En... met een... met uh, schijntje... Hochma, maar dat is allemaal kan men dat wel... legitiem ontvangen... op de manier dat... Uh, zoals Yeshua zegt... wijs... op die manier zal je dan volmaakt zijn heel zijn zoals je vader in de hemel volmaakt